Detailhandel Nederland heeft forse kritiek op het rapport van het Centraal Planbureau over het beperken van de koopzondag. CDA-minister Van der Hoeven wil de winkeltijdenwet aanpassen om zo het aantal koopzondagen terug te brengen. Het CPB heeft berekend dat een beperking hooguit enkele honderden banen kost en dat het weinig gevolgen heeft voor de economie. Volgens de brancheorganisatie van Winkeliers rambelt het rapport en komen de banen van 24.000 mensen op de tocht te staan. Het CPB vergeet op dat op koopzondagen vaak in deeltijd wordt gewerkt, zeggen de winkeliers. Kwetsbare groepen als jongeren, vrouwen, allochtonen, herintreders en studenten dreigen de dupe te worden. Bovendien heeft het CPB volgens de brancheorganisatie niet gekeken naar de omzet die winkels op koopzondagen draaien.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 President Obama bekijkt het verzoek om extra troepen te sturen. McChrystal zou 30.000 militairen extra willen. Obama heeft de troepenmacht in Afghanistan al met 21.000 uitgebreid tot bijna 70.000. Afgestudeerden aan universiteiten en hogescholen hebben volgens veel Nederlandse bedrijven te weinig normbesef. Dat blijkt uit onderzoek van accountantsorganisatie KPMG. Volgens een derde van de ondervraagde bedrijven richten jonge managers zich teveel op status, een snelle carrière en een hoog inkomen. Ook hebben ze geen verantwoordelijkheidsgevoel en geen respect. Vier op de tien ondernemingen hebben zich de afgelopen twee jaar jonge talenten ontslagen vanwege gebrek aan normen en waarden.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 Back. You will get it back this Give way. Give my love and I can't get it back. Give you all my time and I can't get it back. Now the ring that you gave me, you can't have it back. This is just not going down like that. Give me my time and I can't get it back. Give you all my love and I can't get it back. Now the things that you gave me, you won't have it back. But it's just not going down like that, boy. Let me tell you this: Don't you know you can't get back what you put in this room? Give you my all and even let you be crime but now you're going out cheating And you're coming out smiling You can say what you want But you ain't getting this diamond You getting You're tiptoed Just keep your zip closed But you can take me for a ride If you knock on my door Again then we're gonna collide Give me my love And I can't get it back Give you all my time And I can't get it back Now the ring that you gave me You can't have it back Cause it's just not going down like that Give me my time And I can't get it back Give you all my love And I can't get it back Now the things that you gave me You want But FM met een hoofdletterzet van Zon. Zee, Zandvoort en Zomerhit.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 Alle komen voorbij, ik brauch nie rauszugehen. Traum in zee, het Ik suche neues Land met unbekannten Straßen, fremde Gesichter, und keiner kennt mijn naam.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 Feiern eine Woche jede Nacht und der Mond scheint hell auf mein Haus am See. Die liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau is ist schön. Mm, alle kommt vorbei, ich brauch' ihn rauszugehen. Und am Ende der in dein Haus am See und du rauschen dann und blätzer auf dem Weg ich hab 20 Kinder meine Frau ist schön und eile kommt vorbei ich brauch nie rauszugehen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 www.zfmzandvoort.nl Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv ZFM Text TV op kanaal 45 ZFM 47...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 Ik wakker bij een meid in bed Waarvan ik was vergeten hoe ze heette Maar uit dat soort situatie heb ik me van gered Door al te vluchten voordat ik had ontweet. Soms werd het even pijnlijk Als zo'n meid voorzichtig vroeg Of ik echt meende wat ik allemaal gezegd had Alleen als ze dan mooi was en ze leek me ook wel lief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 ik wil de laatste zijn, aan wie jij je licht kan schenken.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 Zo. Chauffeur niet tot zijn remmen had getrapt Dan had ik niet in jou me kunnen vallen zomer in Zandvoort de zomer op CFM